6.9, straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Marjan Koekoek met het NOS journaal. In de Waal bij Zaltbommel is het lichaam gevonden van een zwemmer die sinds zaterdag werd vermist. Een binnenschipper ontdekte hem een kilometer van de plek waar hij was verdwenen. De man van 20 was met vrienden in de Waal gaan zwemmen. Die zagen dat hij niet meer boven kwam en sloegen alarm. Het KLPD zocht het hele weekend zonder resultaat met duikers en een helikopter bij Zaltbommel. Het Nederlands elftal is vanmiddag teruggekeerd vanuit Zuid-Afrika. Om half zes landde een Boeing van de KLM op Schiphol. F-16's van de luchtmacht hadden het toestel in het Nederlandse luchtruim verwelkomd. In een korte persconferentie zei trainer Van Marwijk dat het elftal nog niet over de teleurstelling van de verloren WK-finale heen is. Hij noemde het pijnlijk dat Oranje de WK-titel 3,5 minuut voor het einde van de wedstrijd heeft weggegeven. Maar hij zei ook dat een klein landje best trots mag zijn als zijn elftal tweede wordt op het WK. De spelers zijn vervolgens per bus in de stromende regen naar Noordwijk gereden. Morgen is de huldiging in Amsterdam. Net als de leden van de vakcentrale FNV heeft ook de achterban van de christelijke vakcentrale CNV ingestemd met het nieuwe AOW- en pensioenakkoord. In mei sloten de vakcentrales met de werkgevers een overeenkomst. Belangrijkste wijziging is de stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd. Uiteindelijk ligt de beslissing daarover bij de politiek. De schade van het noodweer van vandaag loopt in de miljoenen. Volgens verzekeraar Interpolis zijn er ruim 5000 schademeldingen meldingen binnengekomen. Felle buien met onweer en windstoten trokken vooral aan het begin van de middag over de oostelijke helft van het land. Dat leidde tot veel wateroverlast in Limburg, Drenthe en Groningen. In Lichtenvoorde, in de Achterhoek, werd het festivalterrein van de Zwarte Cross getroffen. Vier mensen raakten gewond en zo'n 20 tenten werden vernield. Verderop, in Vragender, werd een deel van een kerktoren weggeblazen.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 Dit is ook nog niet zo gek uit hoor. Level 42. Van de CD. 100 keer liefde. Oftewel 100 liefdesliedjes op 5 albums. Prachtige verzameling hoor. Leaving me now. It seems true.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 Afscheid nam ik niet, en het einde blijft nu open, zoals jij het. Zo goed vast heb ik je vaak genoeg gezegd dat er niet één zo bij mij past. En ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer. de dag en jij sterft telkens weer Wat ik hou zo van jou misschien is het niet waar op opeens die deur weer open en natuurlijk Sta jij daar, want ik haal zo van jou, afscheid nam ik niet, en het einde blijft nu open, zoals jij het.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 degree in the second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 mijn maat en grootste rustpunt dat bestaat. Dat bestaat. In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 Baby, won't you tell me your name? You are solid with me Cause all I can see is your fine brown brain You've got a fine brown brain And I wonder what could be your name You look good to me Cause all I can see is your I never seen such a fine brown frame. Now, all that I have is a broken down chair. But I would gladly make you king on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? Together, we could really get it on and on and on. And you got a fine brown frame. And I wonder, would you tell me your name? You're solid with me.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 Dat ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Zwaait opeens die durf weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou.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 Zwaait op eens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar, want ik haal zo van jou afscheid. Nou.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 Jay!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 je zoet de zo bekend bij mij. Je wist mijn zorgen uit. Je leeft bij mij. Je zit te klieren en je beeft bij mij. Je lacht me uit, is dus of je zweeft bij mij. Je zit me in mijn hart. Maar als je naast me ligt te slapen, ben je mijn geheime wapen. Ik ben mijn lotgenoot, mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. Je bent mijn meest